Ritme van Zandvoort, ook op internet: www.zfrmzandvoort.nl 6.9 ZFN, Zfn. Zfn. me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 Smart Geen goed. within your eyes and, and that's all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 Mark Visser met het NOS-journaal. In Israël is om middernacht een eind gekomen aan de bouwstop voor de westelijke Jordaan-oever. Het einde van de bouwstop is met gejuich begroet door duizenden kolonisten... en aanhangers van de Likud-partij van premier Netanjahu. In de nederzetting Refava werden duizend willen 2000 kolonisten met bulldozen, cementwagens en ander materieel direct beginnen met de bouw van een nieuwe wijk. De bouwstop heeft tien maanden geduurd. Afgelopen dag probeerden de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas Israël nog te bewegen tot een verlenging. Abbas dreigt onder meer met het afbreken van het vredesoverleg als Israël doorgaat met de bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. In Amsterdam en Utrecht hebben krakers twee leegstaande gebouwen bezet. Aan de Weesperzijde in Amsterdam is het voormalige hoofdkantoor van de brandweer gekraakt. Het stond sinds eind december voor de helft leeg. En op de Uithof in Utrecht is een pand van de universiteit bezet. De Amsterdamse en Utrechtse politie zijn voorlopig niet van plan om de gebouwen te ontruimen. De krakers protesteren met hun acties tegen het kraakverbod dat vrijdag ingaat. Vannacht sliepen ze al in tentjes op de dam. En voor vrijdag is een grote actie aangekondigd op het spui in Amsterdam. Cabaretsière Claudia de Brey krijgt dit jaar de Pullifinario, de prijs voor het indrukwekkendste programma van dit seizoen. De jury noemt haar show heet tevreden, intelligent, bedacht, vrij van vorm en hilarisch van toonzetting. De Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, gaat naar Pauline Cornelissen. De jury vindt haar tegendraads en vernieuwend met een verrassend originele geest. Het weer vannacht in het noorden bewolkt en regen. In de rest van het land opklaringen en kans op mist. Morgen is het in het noorden een grijze en druilerige dag. In het zuiden is het overwegend droog en wisselend bewolkt. Met enkele zonnige perioden en een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met nu de